My Messieurs, ladies and gentlemen, where are your troubles now? Oh, God, I told you so. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the oldest are beautiful. Als van, van uh, na de oorlog, van na de Tweede Wereldoorlog dan... iets moet voorstellen bij Duitsland dan denk ik aan München 1918, 1919. De Gro ene grootste stad van Duitsland in het landelijke Beiren... ...waar de koeien uh, tegen de, de helders opgrazen. Waar in die stad München de meest krankzinnige revolutie van, uh, van deze eeuw plaatsvond. Een Raan republiek onder leiding van een democratische radicale socialist. Die toen hij de verkiezingen verloor en hij verloor ze grandioos. Hij haalde maar 5% in München zelf, Koert IJssenaarstad. En 2,5% in Heel Beieren. Zijn ontslag aanbood als revolutionaire leider. Op zich al vrij curieus. Uh, Leen in Zouten-Rusland heel anders gedaan hebben. Die had die verkiezingen namelijk nooit gehouden. Die, die stad waar dat kon gebeuren en waar vervolgens nog een revolutionaire periode aanbrak waar allerhande gekken uh, zich in konden mengen. Uh, een man die uh, minister van Buitenlandse Zaken werd, louter dan alleen omdat hij de paus kende. Uh, een econom die uh, een hobby had, namelijk uh, het vrije aanmunting van de Rijksmark, die dus ook al minister van Financiën werd in München. Minister van Economische Zaken die werkelijk dacht dat hij van de nationale minister van economische zaken, Rathenau in, in, in uh, Marlijn steun zou krijgen voor zijn experiment om de communisten een bepaald districtje te geven, ten einde daar gewoon hun eigen economietje op te bouwen. Uh, dat allemaal in die ene stad, een toch vrij burgerlijke stad, je, terwijl daaromheen het gewone platteland zich gewoon bleef voortbewegen. Die mensen daar, de boeren... De kleine industriële, de middelstanders, die hadden geen enkele boodschap aan die, in hun oog, gekken in die hoofdstad München van Beieren. Maar het was wel een vrijstaat, want het was onder Ludwig de koning bleef het onder de revolutionaire. Het had ook iets van wij Beieren tegen de rest van Duitsland. Dat stel ik me voor van, van, van Duitsland in de jaren twintig. dat rare misverstand dat datgene wat in de stad gebeurt, ook in het land gebeurt. Thank <laughs> Het, het probleem voor het wordt eerst manifest in uh, najaar 1914, wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Die uh, frisse, puntvoerlijke kriek. De SPD, op dat moment de grootste fractie in de Rijksdag, stemt in augustus 1914 voor de oorlogskredieten. Dat is niet uh, gering voor een partij die toch staat voor internationalisme. Uh, Antimilitarisme en uh, anti-oorlogspolitiek. In ieder geval was het niet eens onbegrijpelijk. Achteraf kan je buitengewoon veroordelende woorden daarvoor vinden, maar een partij die 20, 25 jaar lang poogt om geaccepteerd te worden als. als belangrijke maatschappelijke kracht, als partij die staat voor democratie. Die staat voor integratie van de arbeidersklasse. Wat een enorme maatschappelijke kracht was in het zich heel snel economisch ontwikkelde Duitsland van uh, eind 19e, begin 20e eeuw. Dat zo'n partij als het dood is om al die verworvenheden die ze hadden, want uiteindelijk werden ze ook geaccepteerd in het Wilhelminische, in het keizerlijke Duitsland. Dat zo'n partij als het dood was om, om die verworvenheden op het spel te zetten voor... Voor wat? Voor internationalisme, voor vriendschap met Jean Jaurès en, en andere socialisten in het buitenland. Maar noemen ook een partij die juist doordat ze geaccepteerde kracht was, ineens een vorm van nationaal bewustzijn ontwikkeld had. Het idee van dat het proletariaat geen vaderland had, zoals Marx had geleerd, dat was verlaten. Dat idee kon de SPD ook niet meer hanteren, omdat dat juist... In tegenspraak met, was met de, de beweging die haar tot geaccepteerde kracht had gemaakt. Op dat moment stemt de hele SPD, de hele fractie, uh, bijna 180 man in de Rijksdag, stemmen voor de oorlogskredieten, inclusief Karel Liebknecht Jr., de zoon van de, de oprichter van de SPD. Ook die conformeert zich. Ook de protest dat wel, conformeert zich aan de fractiediscipline van de Sociaaldemocraten. Op dat moment zie je het eigenlijk misgaan met de sociaaldemocratie. En dat zal later nog heel even misgaan. In zekere zin was de aanpassingspolitiek van de SPD een in, illusie. In, uh, in een oorlog, een land in oorlog uh, sterft de parlementaire democratie en stierf dus ook in, tussen 1914 en 1917 de rol van de SPD als, als belangrijke kracht. Duitsland werd een militaire dictatuur, de lijn van Ludendorff, een van de belangrijkste mensen in de. Uh, chef Staven van uh, Maarschal Kinderborg. En binnen SPD zelf zie je op dat moment een, een, een proces van, van, van, van, van splitsing, zich langzaam maar zeker vergroten. Het begon met Karel Liebknecht, die tegen, als eerste tegen de oorlogsbegroting stemde, uh, want dat gebeurde door steeds of zoveel als nodig was. En het eindigde met een scheur in 1917, waarbij uh, een grote groep zich afsplitste van de Sociaal-Democratische fractie van de SPD en de zogenaamde Oerhap Heentje, Socialistische Partij Duitsland, uh, vormde. Een hele rare partij met zowel Carol Liebknecht uh, en Rosa Luxemburg, die uh, uh, ook ondertussen hun eigen Spartacus bond hadden gevormd, maar ook mensen als. Uh, als uh, Hugo Haase, een linkse socialist uh, Gerard Lederboer, ook een linkse socialist uh, de middengroep zou je kunnen zeggen in de USPD en ter rechterzijde, om dat voor het gemak even links rechtsschema te hanteren mensen als Karol Kautsky uh, die uh, absoluut niet uh, een spartakist was, en, en dat was misschien nog het allerraarste en ook al vaak vergeten, uh, zelfs Eduard Bernstein, de vader van het revisionisme, de man die eigenlijk als eerste door had dat het Marxisme het idee van het proletariat dat de meerderheid zou kunnen halen een, uh, een misverstand was. Zelfs die heeft korte tijd bij die onafhankelijke socialistische partij gezeten. Dat culmineerde allemaal die, die, die, die splitsing uh, uh, en uh, de ontwikkeling van de SPJ zelf, die toch steeds meer erachter kwam dat de militaire dictatuur haar uh, van haar illusies beroofd had in november 1918. 9 november 1918 om precies te zijn, als uh, uh, op de ene plek in Berlijn, uh, op, de, op, de, op het balkon van de Rijksdag. Uh, Philip Scheideman, journalist, maar ook een belangrijk parlementariër voor de SPD, de Republiek uitroept. En op een andere plek in Berlijn, Karel Liebknecht, de rare Republiek uitroept. Kwade tongen weer, en ik denk dat de kwade tongen wel gelijk hadden: dat Scheideman de Republiek uitriep, louter en alleen om Liebknecht de pas af te snijden. Want zijn naaste medewerker. Friedrich Ebert, toen voorzitter van de SPD, die voelde er helemaal niks voor om, eh, om zomaar eens een republiek aan te roepen, los van de tradities van het Wilhelminische Duitsland. De bekende leuze van Ebert was ook, ik haat de revolutie als de zonde. Um, maar het proces was al zo ver voorgeschreven door opstanden van, van matrozen in Kiel, door opstanden van soldaten, dat de SPD eigenlijk voor de keuze stond... Proberen we nog tot een akkoord te komen met, de, uh, het, met het leger, met de, met de, de, de oude uh, Wilhelminische burgerij. Desnoods met, uh, met de, de, de, de rechtse de krachten in Duitsland. En proberen we op die manier de macht te veroveren. Kortom, geheel legaal, geheel als, een, als waarheid en continuïteit. Of... Uh, of moeten we, dat was het probleem voor de SPD op dat moment... ...of moeten we toezien hoe zich een revolutionair ellij ontwikkelt... ...met name in het leger, onder de matrozen, onder de soldaten... ...waar wij geen greep meer op hebben. En Philippe Scheidemann had dat eigenlijk toch, denk ik, heel goed achteraf gezien. En ik ben ook geen Duitsland natuurlijk, het is allemaal een beetje pedant en potsierlijk om dat te zeggen. Maar Philippe Scheidemann zag op dat moment de keuze anders dan Hebert en dacht... Ik moet nu het revolutionaire proces de pas afsnijden en ik moet nu de Sociaal Democratische Republiek uitroepen. En het werd in zekere zin ook een succes. Uh, de revolutie uh, uh, werd gekanaliseerd, om maar eens wat te noemen. Er werd een, uh, een raad van volkscommissarissen gekozen op een congres van, uh, van de Raderepubliek. Want de Republiek die Scheidemann had uitgeroepen was formeel een Raderepubliek. En uh, die, dat congres bestond voor driekwart kwart uit gewone SPD'ers. De onafhankelijke socialisten, de spartakisten, uh, de revolutionaire kaderleden, zoals ze heten, die konden geen poten aan de grond krijgen. En uh, de Raad van Volkscommissarissen bestond voor de helft uit SPD'ers en voor de helft uit USPD'ers, onafhankelijke socialisten dus. Maar ook die onafhankelijke socialisten waren eigenlijk diep in hun hart. ...gewone SPD'ers. Karl Liebknecht zat niet in de raad van Volks volkscommissarissen. Roze Luxemburg zat er ook niet in. Het proces was in feite toch heel, je zou kunnen zeggen, heel parlementair gericht. Men wilde, uh, men wilde af van het oude keizerlijke Duitsland. Maar men wilde helemaal geen Sovjet-Duitsland. Uh, eigenlijk bij, bij wijze van misverstand liep het uit de hand in de winter... Uh, eerste winterdagen van, uh, van 1918, 1919. Uh, met, een, met, met, met spontane demonstraties, uh, met, met hongeropstanden, met uh, bezetting van het politiecommissariaat van Berlijn. Uh, en, uh, uiteindelijk liepen dus uit de grond, denk ik, met de oprichting 30 en 31 december 1918 van de communistische partij van Duitsland. Door Knecht en... Luxemburg, uh, die uiteindelijk uh, uh, ja, je zou zeggen, zichzelf moest manifesteren in de Spartakistenopstand van, uh, van uh, begin januari 1919, die keihard wordt neergeslagen door uh, Gustav Moske, een SPD'er, onder het motto één moet er de bloedhond zijn. En dat was Moske ook. Uh, en uiteindelijk uh, um, dus ook, je zou kunnen zeggen, eindigde... In, uh, in, ja, in bloed en, en in, in de vorm van uh, uh, paramilitaire ingreep, uh, waarmee in zekere zin ook de nieuwe machtsverhoudingen je zou kunnen zeggen, uh, manifest werden. Op dat moment werd duidelijk dat de SPD uh, bondgenoot was van de oude keizerlijke krachten. En dat de SPD weliswaar uh, korte tijd een kracht was geweest waar de oude keizerlijke krachten bang voor waren geweest. En die ze dus hadden willen gebruiken om de rampen, uh, je zou kunnen zeggen, uh, niet te laten, uit de hand te laten lopen. Maar op, dat, op het moment dat Gustav Moske uh, uh, het leger afstuurde op de Spartakisten, waar hij misschien vanuit zijn motief, motieven wel, wel reden toe had, werd duidelijk... Dat toch ook de oude keizerlijke krachten grote greep hadden op de SPD. En de splitsing, die zou kunnen zeggen, in de Duitse arbeidersbeweging, die op dat moment op de Duitse straten, en eigenlijk, we mogen niet overdrijven, op de Berlijnse straten werd uitgevochten, die splitsing die heeft zich nooit meer ten goede kunnen keren. Two ladies two ladies And I'm the only mania I like it they like it Just two for one ja. Eigenlijk lijkt in uh, 1924 het leed geleden. Uh, de Kappoets in 1920, kap-lutigpoets, uh, van rechtse uh, militairen en vrijkorpsen, is afgeslagen. De stakingsbeweging die op, uh, op het parool van de Sociaal-Democratische Partij en ook de communisten uh, zich overal in het land heeft uitgebreid, is geslaagd. Het was het eerste succesje, zou je zeggen. De verkiezing van Friedrich Ebert, de eerste uh, premier, eerste kanselier van de Republiek, van de Weimar Republiek, tot president van de Republiek. Ja, een tweede succes zou je kunnen zeggen. Um, het derde succes is uh, het, het fiasco van de opkomende fascistische beweging. Wat ooit de duurlijke Gesellschaft in Beieren was en de Deutsche Arbeiterpartij, Is inmiddels de Nationaal Socialistische Partij van Hitler geworden en de DHP. Maar ook die heeft eigenlijk geen podium op te staan en als we in 1923. Uh, ze op uh, de bierhallen uh, van München uh, uh, afmarcheren, uh, op de macht afmarcheren... Uh, ...en als dit lukt en ze uh, het duchthuis krijgen... Dan, uh, ...dan lijkt ook dat leed geleden. En zelfs het allergrootste leed, de gigantische inflatiegolf van 1923... Um, Waarbij je, uh, je het ene uur niet weet wat het volgende uur een pak brood zal kosten. Een, een psychologisch, niet te verwaarlozen uh, probleem. Voor mensen die niet alleen van eigen geld moeten leven. Maar van mensen die überhaupt um, niet in loondienst zijn. En dus niet in staat zijn om via de vakbeweging um, hun inkomen um, te laten aanpassen aan deze inflatiegolf. Trouwens voor arbeiders natuurlijk ook gewoon hoor. Um, zelfs dat dat onwaarschijnlijke fenomeen wat nooit had plaatsgevonden en nooit meer heeft plaatsgevonden dat is toch redelijk rustig afgelopen en aan de andere kant staat een, kan je zeggen, een, een, een stabiele democratie uh, geleid door SPD socialisten, het centrum de katholieke partij wat nu CDU in Duitsland is uh, de Duitse Democratische Partij, uh, een beetje de linksliberale uh, uit de traditie van Rathenau, de vermoorde minister van Economische Zaken. En de Duitse Volkspartij, de gematigd rechtse liberale van uh, Strezeman, de architect van de nieuwe buitenlandse politiek van Duitsland, die gericht is op samenwerking met zowel de Sovjet-Unie als uh, de westerse geallieerden Frankrijk en Engeland. Niks en hand dus, zou je zeggen. En sterker nog, een, een, een culturele ontwikkeling die zijn weergaan niet kende op dat moment in de wereld. Parijs was een provinciestad vergeleken bij Berlijn in de jaren 20. Erika Mann met haar, met haar cabaret, Klaus Mann met zijn... Met zijn zijn ondersteuning van het cabaret, maar ook met zijn eigen, uh, met zijn eigen projecten. Heinrich Mann, de kritikaster van, van de weimar Republiek. Thomas Mann, zijn broer, die eigenlijk nadat hij in 1914, 1918 nog luidruchtig de oorlog had bejubeld en zich nog als onpolitische had geafficheerd, die dat nog toch ineens ja, dat het vertrouwen kreeg. Het vertrouwen van, van, van de rechtse liberaal. Eh. Uh, de. De. De, de, de, de, de wel niet te vergeten van, uh, van Jacobson en, en van Osjetsky. Uh, Karel. Uh, Kurt Tucholsky, die, uh, die toch alle gelegenheid had om zijn. Um, zijn geschriften te publiceren zelfs mensen als Toller die lange tijd in de gevangenis hadden gezeten voor hun deelname aan uh, uh, aan de Beierse Raderepubliek van 1919 uh, kreeg Ruimte Erik Muzaam uh, kon publiceren ook iemand van de Beierse Rade Republiek Gustav Landauer uh, kon publiceren ook iemand van de Beierse Rade Republiek nee, alsof de grote verzoening zich had gemanifesteerd in 1915. En in dat, in dat klimaat uh, voltrekt zich tegen uit als linkerzijde zou je kunnen zeggen, iets heel curieus, uh, de botcherisering van de communistische partij van Duitsland, de KPD, opgericht in 19, eind 1918, uh, nooit een serieuze factor geweest. Een partij die ook de eerste jaren continu ten onder dreigde te gaan aan de Inderne Partijstrijd. Die uh, zijn er allemaal lid geweest van, uh, van de KPD. Uh, de rechtervlogen van de onafhankelijke socialisten zoals Bernstein en Kautsky en, en, en Hugo Hazen, die zijn er nooit lid van geweest. Maar Ledenboer nog wel even. Uh, Paul Levy is er lid van geweest. Hij was ook de eerste partijleider van de KPD. Paul Levy was de uh, advocaat van Rosa Luxemburg tijdens de Eerste Wereldoorlog en was ook haar vriend, haar minnaar zou je kunnen zeggen. Uh, die was partijleider van de KPD de eerste jaren, werd de partij uitgeknikkerd. Roert Fischer werd de partij uitgeknikkerd. Die KPD ont ontbopte zich, er is geen ander woord voor, tot een soort van filiaal van de communistische partij van de Sovjet-Unie. Eh, en op het moment dat daar Stalin in 1923 eh, de macht langzaam maar zeker overnam, was de partijstrijd die zich manifesteerde in de KPD... Je zou kunnen zeggen een soort van naeilende partijstrijd van de communistische partij van de Sovjet-Unie. Net in 19, in de begin de jaren 20, in de CPSU de strijd gevoerd tegen de rechtsen, onder leiding van het Die vonden dat je uh, niet te hard moest gaan met de collectivisering van de landbouw. Die vonden dat je niet te uh, veel uh, um, moest gokken op de, uh, de zware industrie. Dan gebeurde dat in de KPD ook. Uh, ...en eind jaren 20, maar dan zijn we al gezegd, het precies het omgekeerde. De KPD was in feite op dat moment... Uh, de, uh, ...de afdeling Duitsland... ...van um, uh, de communistische internationale... Uh, ...die vanuit Moskou werd gestuurd... ...en in als... uh, ...was Duitsland het vaderland van het proletariaat. En was Rusland het later Sovjet-Unie, helemaal niet, uh, niet het land waar het moest gebeuren. Lenin heeft altijd gegloofd en eigenlijk ook altijd gezegd dat de revolutie in, in de Sovjet-Unie kansloos was zonder revolutie in Duitsland. Maar met zijn verscheiding in 1923 uh, uh, was ook dat perspectief verdwenen en uh, ontwikkeld ontwikkelde zich heel langzaam, het was natuurlijk een proces, het was niet van de een op de andere dag, het heeft jaren geduurd, begon langzaam maar zeker de noodzaak, misschien ook wel de noodzaak in de Sovjet-Unie, uh, manifest te worden dat daar het socialisme zich moest vestigen. Wat aanvankelijk de sterkste communistische partij was, de KPD, werd ineens een afmerking, een, een, een ommekeer die, die achteraf, uh, ja... Uh, verwondering oproept, maar op dat moment misschien nog wel verklaarbaar was. 1930 uh, is er eigenlijk weer zo'n zo nieuw nieuw.breukpunt. Je moet het nooit overdrijven. Maar zo'n moment waarop, waarop zich nieuwe verhoudingen manifesteerden. 27 maart uh, wordt de regering van Hanmerich Bruning, een uh, socialist, kanselier. Hij is kanselier, ten volgebracht gebracht door, uh, door, zoals het toen heette, de burgerlijke coalitiepartijen: het centrum, het katholieke centrum de liberale de Duitse Democratische Partij en de liberale Duitse Volkspartij. Op dat moment zei er stond, ineens, de, stond ineens het beeld wat de SPD had van de Weimarer Republiek onder druk. De SPD beschouwde zich als de belangrijkste poot onder de Weimarer Republiek. Wat was de Weimarer Republiek? Het was de eerste parlementaire democratie in Duitsland. ...staatsvorm waarin het algemeen kiesrecht gold voor mannen en vrouwen... Um, ...waarbij um, de kanselier verantwoordelijkheid af zal leggen aan de Rijksdag tot 1918... ...was dat een heel onduidelijke zaak. De kanselier, Er bestond wel een Rijksdag, die werd ook op basis van het algemeen kiesrecht, mannenkiesrecht gekozen... Um, ...maar de kanselier werd benoemd door de keizer. Vanaf 1980 is het anders. En krijg je dat. krijg je om de parlementaire democratie te veroveren. Aan de andere kant was er toch ook een element. zou ik zeggen, oud keizerlijk denken. in die Warma Republiek. Namelijk het feit dat er een president was. met grote bevoegdheden. Uh, die president had eigenlijk, zou ik zeggen, bijna keizerlijke bevoegdheden. Kon uh, eigen, eigen, op eigen gezag kanseliers uh, uh, ontslaan. En kon ook de kanselier. Via een uh, decreet bekken tegen een vijandige meerderheid in de Rijksdag. Uh, dat, was, dat was het eerste probleem dat zich manifesteerde. Het tweede probleem dat zich manifesteerde was misschien eigenlijk wel veel van mijn dat was dat Duitsland nooit een eenheidsstaat is geweest. Een niet onbelangrijk detail. Duitsland is, je moet zeggen, een tegen wil en dank ontstaan omdat Pruisen als belangrijkste Duitse Duits sprekende land um, in de 19e eeuw. Uh, min of meer de plicht kreeg opgedrongen door de Duitse nationalisten. die versnipperd waren over allerhande koninkrijkjes. Uh, in Duitsland en Oostenrijk. om, om de Duitse eenheid vorm te geven. Dat lukte uiteindelijk in, uh, in 18. Uh, uh, 1871 definitief. En daardoor was Pruisen, ja, je zou kunnen zeggen, het kernland geworden in Duitsland. Maar Pruis was topzwaar, in zekere zin ook. Uh, Pruisen uh, had een hele eigen cultuur met de zogenaamde uh, drie-standen-kiesrecht. Waarbij de uh, jonkers, de burgers en uh, Jan pet aparte, uh, aparte vertegenwoordigingen hadden. Dat bleef ook 1918 zo. In 1918 werd het afgeschaft, maar het land Pruisen werd niet afgeschaft, bestond nog steeds. En het land Pruisen was meer dan maar Berlijn omstreken. Dat strekte zich uit, zou je kunnen zeggen, met allerhande, uh, allerhande uh, uh, kleine gebiedjes die niet tot Pruisen behoren, van uh, wat nu uh, estland Letland, Litouwen is, Koningsgraad. Uh, Kalienraad uh, Kalien, uh, Kalien nu tot aan, uh, tot aan Düsseldorf, ook Noord-Rijn-Westfalen, wat nu uh, de groot, een van de grootste West-Duitse deelstaten is, behoorde toen tot Pruisen. Met andere woorden, Pruisen was het land zowel van het Oost-Elbische Jonkerdom, het Oost-Elbische uh, uh, groot grondbezit, als het Westvaalse industriekapitaal, Kroep, Thyssen en anderen. Dat was dominant in die Warme Republiek, maar tegelijkertijd waren er toch ook hele belangrijke tradities buiten Pruisen. zoals uh, daar waren Wurttemberg, uh, uh, Hamburg, um, uh, uh, Zaarland. Uh, wat uh, toch altijd een beetje uh, bij Frankrijk hoorde. En niet te vergeten, Beieren. Uh, bijna net zo groot als, uh, als Westfalen en dus toch wel een, een, een geduchte kracht. En dat proces, um, dat, dat, dat, dat, je zou zeggen de proces, dat, um, dat kwam ineens voor een belangrijke keuze te staan, omdat uh, buiten Pruissen... De SPD nu bijna nergens meer aan de macht was, maar in Pruisen regeerde nog altijd de SPD. En in 1930, toen Bruning werd uh, benoemd, een katholieke politicus tot kanselier, en dus Hans Moeder uh, werd uitgebonst, toen eens zat uh, de SPD in de oppositie, in Berlijn, maar zat ze in.. Berlijn ook in de regering, namelijk. Ze was nog altijd de baas. Ze had altijd nog de macht in Pruisen zelf. De, de regeringschef re in Pruisen was Otto Braun. Dus de SPD was aan de macht. En stond tegelijkertijd buiten de macht. En dat was een hele paradoxale situatie. Toen uh, de SPD al uh, uit de regering gemanoeuvreerd was. stond ze voor een ingewikkelde keuze. wat ze met die nieuwe regering uh, moest doen. De bedoelde met. In stand gehouden door de kreten van president Hindenburg, die inmiddels uh, redelijk was opgevolgd, de voormalige chefstaf uit de Eerste Wereldoorlog en absoluut geen vriend van de socialisten, overigens. Um, de beoordeling van die, van, van die regering ging eigenlijk volgens het klassieke integratiemodel, wat SPD al sinds 1905 had gehanteerd. Uh, men zag de regering Bruning als het kleinere kwaad en uh, gedoogde de regering Bruning daarom ook. Want het grotere kwaad was de NSDAP die bij de verkiezingen van september 1930 maar liefst 18% is te halen en daarmee de partij was die het meest is te profiteren van de crisis die na de beurskracht van 1929 uh, ook in Duitsland voor ons heen sloeg. Uh, met andere woorden, de SPD hoopte dat door haar gedoogpolitiek van het kleinere kwaad de warmer constructie overeind te kunnen houden. En dan had ze ook weinig alternatieven, want ter linkerzijde van de SPD uh, ontwikkelde de KPD, de communistische partij zich werkelijk in vrij radicale zin. De KPD ging in die jaren uit van de zogenaamde sociaal fascisme theorie, uh, die om kort te gaan uh, de tegenstander in twee is. Je had de nationale fascisten, dat was uiteraard de NSDAP van Hitler. Uh, en je had de sociale, sociale fascisten, die eigenlijk, net zoals de nationale fascisten, erop uit waren om het internationale kapitalisme uh, te beschermen en dus de opmars van het proletariaat de pas af te snijden. Uh, de KPD wist nooit precies wat ze nou erger vond: de nationale fascisten of de Um, ...of de sociale fascisten van de SPD. Ze liet het altijd niet het midden. En ze legt ook altijd wel al die indruk in haar propaganda... Uh, ...en ook in, in, in, in, openlijke, um, in, openlijke, uh, in openlijke theoretische beschouwingen... ...dat... De strijd tegen het nationale fascisme van Hitler en andere rechtse krachten, zoals Hugenberg, de media, media gigant, niet gewonnen kon worden als niet eerst de strijd tegen de uh, sociaal fascistische SPD ook gewonnen was. In dat dilemma kon de SPD natuurlijk ook weinig anders doen dan de politiek van dat kleinere ubel, het kleinere kwaad, uh, continueren. In zekere zin stond de socialistische arbeidsbeweging de vraag, wat is dat nationaal socialisme nou eigenlijk? Uh, je, kan een, je, je kon het als een, als een, als een extreemrechtse beweging afdoen, maar dat was al snel duidelijk. Dat kon niet meer met een partij die uh, eigenlijk al meteen 18% van de stemmen haalde. En later zelfs de, de grootste fractie in de Rijksdag zou worden in 1932. En de SPD had sommige theoretische binnen de SPD hadden daar een vrij helder veel zicht op. En, en beoordeelde de, de, de NSDAP als, je zou kunnen zeggen, als een, als een eclectische beweging, als een, als een beweging die overal zo haar gaatje meepikte. De arbeidersbeweging en de socialistische beweging was op dat moment dat het een grote stadsbeweging was. Het proletariaat woonde in de stad, werkte in de stad en had dus een grote stadscultuur. Maar een deel van, misschien wel het grootste deel van Duitsland was helemaal niet de stad, maar was het zich langzaam verstedelijkende platteland, het van de stad afhankelijke platteland of het echte platteland. Bovendien was lang niet uh, de meerderheid van de Duitse bevolking loonafhankelijk in de zin van ...proletarisch afhankelijk van, uh, van industriële werkgelegenheid. Sterker nog, het was maar een derde wat in die sectoren uh, van de economie werkzaam was. In, in die zin is er nooit iets veranderd. De NSDAP, en dat was de kracht van het nationaal socialisme, was in zekere zin dat het de angst van de arbeider voor de grote stad, voor die verwoestende machinerie van, uh, van Berlijn, maar ook van Hamburg en, en van, de West, uh, van, de, van de West-Vaalse uh, roergebiedsteden, um, Waar mensen eh, op hinterhoven moesten wonen, eh, in de stank, eh, zonder, zonder relatie eigenlijk tot hun omgeving. Dat ze die angst, die heel kenmerkend ook altijd geweest is voor, voor de socialistische beweging, namelijk de verheffing van de arbeidersklasse uit de achterbuurten, dat ze die is te combineren met een, met een, met een herwaardering van, eh, van het platteland. Je zou zeggen, het. Het, het landschap van voor de industriële revolutie, toen nog geen stinkende fabriekspijpen waren, maar toen er nog schaafherders waren. Uh, het land dus ook, waar Duitsland in de 19e eeuw ontzettend veel romantische uh, gedachten over had. Uh, en die combinatie van uh, uh, de arbeider bedreigd in de grote stad, niet alleen de arbeider, maar ook de middenstander die de arbeider van zijn natje en droogje voorzag in de grote stad, bedreigd door de, door de kapitalistische machinerie, uh, een perspectief geven wat, wat in het arcadische landschap lag. En om nou even een heel uh, gevaarlijk, uh, gevaarlijke vergelijking te trekken, gaat het natuurlijk ook niet op. In zekere zin ook het perspectief wat Friedrich Engels ooit schetste in zijn The Conditions of the Working Class in England. Uh, het perspectief van de arbeidersklasse. Uh, die weer terugging naar, naar het lieflijke Engelse platteland van, uh, van voor de stoommachine. Dat, dat was een enorm sterk beeld, waar je niet alleen maar met uh, verbale retoriek uh, tegen te hulp kon lopen. De SP had dat in zekere zin ook wel, wel door, um, maar kon dat niet, dat, kon daar geen politiek mee maken. Enerzijds, omdat de, de, de burgerlijke partijen, met name de liberale partijen, zeer ontvankelijk waren voor de NSDAP als een partij die um, de arbeiders zou kunnen binden en de middenstanders zou kunnen binden. Want men was natuurlijk toch wel bang dat middenstanders misschien in die crisis die zich toen voltrok na 1929 links zouden worden, zouden kunnen binden in een nationale consensus van, van, uh, van Duitsland. Uh, dus die NSDAP werd een beetje gekwaffeerd door liberalen vooral door, door, door, door reactionaire krachten. Hoedmenberg heb ik al genoemd, de mediagigant. Daar was de ene kant waar de SPD moest opereren. En de andere kant, de SPD, van het spectrum van de SPD moest opereren, was de KPD die de NSDAP toch in feite... Op één lijn stelde met de liberalen en zelfs met de sociaaldemocraten. En uh, dat, moet ja, zeggen, die, die dodelijke om, omstrengeling is de SPD nooit uh, te boven gekomen. Ze heeft zich nooit kunnen losvechten uit, uit dat dilemma. Je zou kunnen zeggen dat 20 juli 1932 de terminale fase van de Weimar-republiek definitief uh, beëindigd is. Dan zijn de de definitief uit. Uh, klinisch dode patiënt getrokken. Op die dag besluit de Rijksregering van, van, van Papen, die inmiddels de ten valgebrachte broeding heeft opgevolgd en zonder enig steun in de Rijksdag maar met steun van president Hindenburg kan regeren, besluit om de regering in Pruissen, de deelstaat Pruisen af te zetten. Pruisen wordt op dat moment geregeerd door Otto Braun, minister van Middle Zaken in, in Pruissen. Een van de belangrijkste functies uh, in de regering van Pruisen omdat hij uh, verantwoordelijk was voor uh, openbare orde. Heel belangrijk, echt, echt, niet haar in Daar stond. Ik was Karl Die worden aan de kant gezet door de regering van Papen en worden vervangen door zogenaamde rijkscommissarissen. Aanleiding is de zogenaamde Altonauer bloedzondhaak. Een volstrekt uit de hand gelopen uh, veldslag in Hamburg, Altona uh, tussen enerzijds uh, SA'ers uh, van de NSDAP, nazi's, knokploegen en anderzijds uh, communistische knokploegen, ik denk dat dat woord wel van toepassing is, die elkaar uh, op straat uh, de macht betwisten. Dat liep helemaal uit de hand, uh, 18 doden, 50 uh, zwaar gewonden. Dat was de aanleiding voor de Rijksregering. Hamburg lag toen in Pruisen. Daar was dus Karel Zevering als minister van Middellandse Zaken min mee of meer verantwoordelijk voor, om de, de regering van Pruisen opzij te zetten. Op dat moment, de SPD, zou je kunnen zeggen, van haar laatste, um, haar laatste bolwerk naar Pruisen, beroofd, uh, en werd de SPD gedwongen om positie te bepalen. Anders dan in, 19, uh, uh, in 1923 bij de Kapoets. zeker goed of was het 22, uh, even het spoor bijstaan, Maar Anders dan bij de Kapoets uh, besloot de SPD niet tot een uh, algemene staking, maar bewandelde ze, de, ze de, de juridische weg. Ze ging in beroep bij het Staatsberichtshof in Leipzig. ...tegen deze ongrondwettige daad van de regering... ze verloren ten delen en ze verloren ten delen... Dele, ...zoals Staatsgerichtshoven natuurlijk wel vaker... Eh, ...te proberen te margineren. maar het kwaad was nu al geschiet. De SPD was uitgenoniseerd en kon alleen nog maar kijken... ...hoe eh, het proces zich verder zal voltrekken. De KPD op haar beurt, de communistische partij... ...ging on, onvervroren, er is geen mooier duitse woord voor dan dat... Voort op haar sociaal-fascistische lijn. Um, ze corrigeerden die wel een beetje. De eerste aanvallers van het sociaal-fascisme. Met name de groep rondom de paramilitaire organisatie M. werden uit het politbureau gemanoeuvreerd. M was een organisatie die um, uh, militaire aanslagen pleegde. We zouden dat nu terroristisch terrorisme noemen. Uh, die, die werden eruit gemanoeuvreerd omdat die... ...KPD al te zeer uh, uh, in de hoek zouden kunnen brengen waar, uh, waar de politie zou kunnen toeslaan. Maar logisch bleef de KPD op de lijn zitten dat de SPD misschien wel net zo gevraagde tegenstander was als de NSDAP van Hitler. Die lijn heeft de KPD ook tot het bittere end... Uh, Weten te volgen. Ze had daar in zekere zin ook wel aanleiding toe. Dat was het, het paradoxale. Want de SPD mag dan wel in die jaren. een buitengewoon behoedzame en voorzichtige. en op, op compromis gerichte politiek hebben gevoerd. Electoraal. Uh, um, legde die politiek. zeker geen windeieren. Um, de SPD was eigenlijk de partij. ...die electoraal werd weggevaagd. Niet zoals de liberale eh, DVP en eh, DDP... ...inmiddels omgedoopt trouwens in de Duitse staatspartij... ...van de Duitse democratische partij dus in de Duitse staatspartij. Een detail wat dus vrij significant was. Maar die werden echt helemaal geliquideerd, verhaal. Maar de, ook de SPD moest electoraal heel veel terrein prijsgeven. En de partijen die wonnen in dat klimaat van massa werkloosheid. We hebben het echt over 5,5 miljoen werklozen in Duitsland. Dat waren de NSDAP enerzijds, maar ook de KPD anderzijds. De communisten waren een winnende partij in Duitsland. Dus die hadden niet veel aanleiding om die sociaal-fascisme-politiek echt te corrigeren. Hij werd genorseerd, maar niet wezenlijk doorbroken. En dat moet er al wel uit in de machtovername van 30 januari 1933 van Schleicher, een generaal, we hebben het eigenlijk alleen nog maar over generaals die dan de politie bepalen, heeft nog een tijd geprobeerd om te voorkomen dat de NSDAP uh, van Hitler aan de macht zou komen, uh, maar hij mislukt. Voor deel ook omdat de tactiek, kan je lang en breed over praten, van Hitler briljant was. Uh, er is een tijd geweest dat met name Hordenberg, uh, Van Paap en anderen geprobeerd hebben om de NSDAP in een normale coalitieverband in een regering te betrekken. En binnen de SDP waren NSDAP, waren er ook krachten die daar wel voor voelden. Met name Gregor Strasser, de, uh, zeggen, de secretaris van de NSDAP, die voelde daar wel voor. Maar Hitler was toch wel een tacticus van allure. Die wist alle macht of geen macht. En die had ook geduld. En die liet dus, zou kunnen zeggen, de. De rechtse krachten die toch wilden proberen te regeren via een meerderheid in de Rijksdag aanmodderen. En belangrijk is dat er in de Rijksdag geen meerderheid meer was. De zogenaamde Weimar-coalitie van liberalen, christendemocraten en SPD, socialisten, had lang geen meerderheid meer. De NSDAP was de grootste fractie en de KPD werd groter en groter. Uh, er was dus geen meerderheid te vinden zonder de NSDAP en dus kon Hitler zijn eisen stellen. Op 10 januari 1939 lukt het en wordt Hitler door Hindenburg tot Rijkskanselier benoemd. En kan het proces beginnen van gelijkschakeling. Uh, zelfs op dat moment, het is niet anders, denkt de KPD nog altijd dat ze in haar pamfletten, in haar. ...artikelen in Partijblad Die rote Fanen... Uh, ...dat het nodig is om de sociaaldemocraten... ...en die met de sociaaldemocratische partij... ...geleerde vakbeweging, de ADGB... Uh, ...continu toch blik op stuk te geven... ...als zijnde min of meer handlanger ...letterlijk wegbereider van het fascisme van Keuring, ...zoals zij dat pleegt te noemen... Uh, het heeft na 30 januari 1933, 23, doe ik absoluut geen zin meer. Maar het is nog steeds, je zou kunnen zeggen, de mentaliteit waarmee de KPD de realiteit denkt te kunnen bestrijden. De vorige dag, zou je zeggen, aan het voorgaande dan de 17e mei 1933. De Rijksdag komt dan voor het laatst bijeen. Er zijn in maart 1939 nog verkiezingen geweest voor de Rijksdag. Dat wordt wel eens vergeten. Het was natuurlijk niet meteen een dictatuur. Die gewonnen zijn door de NSDAP, maar niet zo hoog, totaal dat de NSDAP een absolute meerderheid heeft. Die heeft de partij van Hitler nog niet. Um, de Rijksdag komt dan voor het laatst bijeen... Voor het om een resolutie te behandelen die je zou kunnen omschrijven als een resolutie waarmee het verdrag van Versailles, het Vredesverdrag verdrag waarmee een eind kwam aan de Eerste Wereldoorlog, om die onder de zolen te schoffelen. Duitsland moet weer een nationale identiteit hebben, moet weer nationale allure hebben, en wil dus van dat verdrag, dat vernederende dictaat, af. En op dat moment zie je dat de SPD, na alle die gesproken is over de KWD, moet toch ook de SPD niet vergeten worden, gevangenen wordt van hun eigen gedoogpolitiek. Binnen de SPD ontstaat heus een discussie over de vraag wat ze moet doen. Moet ze de Rijksdag boycotten of moet ze er naartoe? Een deel van de SPD, onder wie partijvoorzitter Otto Wels, vinden dat de SPD niet meer naar het goed fatsoen ...die vergadering kan bijwonen. Maar de meerderheid van de Rijksdagsfractie van de SPD... ...vindt dat de partij acte de presence moet geven. En de meerderheid van die meerderheid... ...en die bepaalde uiteindelijk het standpunt... ...gelet op de fractiediscipline... ...waarmee socialisten... ...ook op dat moment nog altijd... ...plachten te werken... ...vond zelfs dat de SPD... ...de resolutie die door de nazi's... ...was ingediend... ...zou moeten ondersteunen. Want het internationalisme ...van de socialisten... ...had toch tot niets geleid, vond Friedrich Ebert Junior de zoon van de eerste president van de Warme Republiek. En dus ging de SPD niet welgemoed, maar onder protest die 17e mei naar de Kroloper... ...waar de Rijksdag maar de brand van de eigenlijke Rijksdag vergaderde... ...om daar te gaan vergaderen met een in bijna meerderheid nationaal-socialistische... Nationaal-socialistisch parlement, parlement. In de hoop dat um, de socialistische fractie nog voor één keer, althans zij dachten, niet voor één keer, maar nog eens een keer, een fors sociaal-democratisch geluid kon laten horen. Dat nu uh, was niet het geval. Hitler mocht van Rijksdag-president Geuring, de latere uh, minister van Binnenlandse Zaken. ...mocht een toespraak houden waarin hij zeer gematigd voor zijn doen uh, verzaaien... ...om zweepje op... ...en op dat moment stelde de Rijksdagpresident president Henning, uh, Herman Göring... ...himzelf vast... ...dat eindelijk het Duitse volk één was... ...waarop de nationaal-socialistische afgevaardigden in de Rijksdag opstonden... ...en het hart-westerlid West aanhieven. De SPD ging... Uh, ...een paar dagen later... In boodschap in Praag de achtergebleven Sociaaldemocraten verdwenen één voor één in het gevangenis of in de concentratiekamp. Uh, de KPD-leiding beland daar ook en de gelijkschakeling van Duitsland kon definitief vorm krijgen. Eigenlijk werd de SPD niet eens echt verboden omdat zoals Jozef Goebbels placht te zeggen zin heeft om een lijk te verbieden, maar het proces uh, was er eigenlijk onvermijdelijk had afgetekend vanaf de val van Heinrich Müller, de socialistische, laatste socialistische kanselier, en de opkomst van de eerste zou je kunnen zeggen niet-parlementaire kanselier, Heinrich Bruding. Uh, Voortzetten. Toch was natuurlijk 30 januari 1939 een fundamentele breuk. Geen misverstand daarover. Eigenlijk, en dat is het allerhaarste, kon de parlementaire democratie ook moeiteloos om zeep geholpen worden. Omdat de Duitse bevolking er min of meer mee eens was. Datgene wat uiteindelijk is uitgevonderd, is, is, is geëindigd in, in, in liquidatie van het hele Europese Jodendom. Uh, uitgemond is in, in uitroeiing van, van het, sla, uh, het slavische uh, slavenvolk, zoals dat in het nationaal-socialistische jargon heette. Was op dat moment helemaal misschien het perspectief van de Duitsers. Het perspectief van de Duitsers was misschien op dat moment wel afrekenen met de parlementaire democratie, wat een praatcultuur was en geen cultuur was, eh, die eh, oplossing bood voor de massale werkloosheid, de ontreddering van de arbeidersklasse en de ontreddering van de zeer grote middenstand in Duitsland. Dat is eigenlijk het, het raadsel van, van, van, van, het, van het fascisme nog altijd, dat... De socialistische beweging en de communistische beweging toch ook. Die toch ook elan uitstraalde en uh, vechtlus uitstraalde met eigen jeugdbewegingen, met eigen ja toch wat militante organisaties uh, die op straat actief waren. Dat die toch niet opgewassen waren tegen het elan van het fascisme. Want nou, het fascisme was los van zijn perverse ideologie, los van al zijn. zijn zijn. zijn leugenachtigheid in haar, in haar theorie toch in beeld vormen een jeugdbeweging. Eigenlijk is er geen mooiere scene die dat uh, belichaamt en die dat beschrijft dan die scene in Cabaret van Bob Foster, die film met Lars Von waarin die, uh, die blonde jongen daar tegen het ja Nogmaals, het bijna arkadische landschap van Zuid-Duitsland, het kan ook Noord-Duitsland zijn, dat doet er eigenlijk niet toe. Op een terras waar eh, brave burgers, brave spiefburen, in het Duits te blijven, een glas het bier drinken, een eh, nationaal-socialistisch nationaal lied aanheft en dan nog een tweede lied aanheft. En in zijn inlang en in zijn vertrouwen in de toekomst het hele terras tot mee zingen, mee te bewegen. Dat is toch eigenlijk het Duitsland van 1933 tot 1938, waarna de oorlog zich onvermijdelijk aandient. Wat is, je heen, Come hear the music play Life is a cabaret, don't oh Come to the cabaret Put down the knitting, the book and the beam. It's time for a holiday Life is a cabaret, don't oh Come to the cabaret Come taste the wine Come hear the band Come roll your heart and start celebrating This way your table's waving The kids are Some property to do To wipe every smile away Life is a ocean So come to the cabaretion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 All alone in the room. Come here. the music play Life is a cabaret Oh, come Come to the cabaret And as the leaf For me, I made my mind up back into the sea. When I go, I'm going to rock like and see. Stop by admitting from cradle to it is that battle. Emotion. It's a real of